Drie uur, dus Ewald de Jong met het NOS-journaal. In Utrecht begint vanochtend de schoonmaak van de flatgebouwen... in Kanaleiland, waar asbest is gevonden. In de flats op de Marco Polo-laan worden twee portieken en een balkon gereinigd. In de woningen zelf is geen asbest gevonden. Mogelijk kunnen de bewoners daar al deze week naar huis. In de achterliggende Stanley-laan is het onderzoek nog niet afgerond. Als de schoonmaakactie klaar is, komt er nog een onafhankelijke inspectie. De Amerikaanse presidentskandidaat Mitt Romney heeft op bezoek in Israël gezegd dat Jeruzalem de hoofdstad van het land is. Die uitspraak ligt gevoelig omdat ook de Palestijnen Jeruzalem als hoofdstad claimen, maar Israël het oostelijk deel in 1967 bezette. Romney zei in een interview dat hij ervoor openstaat... om de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem over te brengen. De missie is nu, net als andere ambassades, gevestigd in Tel Aviv... omdat een vestiging in Jeruzalem... als een acceptatie van de grenzen van 1967 zou kunnen worden gezien. Palestijnen reageren geschokt op de uitspraken van Romney. Parlementslid Saab Erikat vindt dat Romney... over de rug van de Palestijnen campagne voert. In Israël wonen veel Amerikaanse joden... die ook stemrecht hebben in de VS... Het referendum in Roemenië over de toekomst van president Basescu is ongeldig. Nog 45% van de Roemenen is naar de stembus gekomen. Dat had minstens de helft moeten zijn voor een geldige uitslag. De volksraadpleging was uitgeschreven door premier Ponta. Die vindt dat zijn aartsvijand Basescu te veel macht naar zich toe heeft getrokken. Begin deze maand werd Basescu al geschorst bijna 90 van de Roemenen die een stem hebben uitgebracht... heeft voor het vertrek van de impopulaire Bassescu gestemd. De president had zelf opgeroepen tot een boycott van het referendum. Het weer, buien trekken over, mogelijk met onweer. De temperatuur daalt vannacht tot zo'n 11 graden. Zochtens trekken de buien naar het oosten weg. Smiddags is er ruimte voor de zon en dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.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 sees you're blown apart Everybody feels the wind blow And I'm going to Graceland Memphis, Tennessee Well, I'm going to Graceland Poor boys and two girls The families And we are going to Graceland My traveling companions Of ghosts and empty sockets so I'm looking at ghosts It is. But is up to believe we all will be redeemed in grace, There is a girl in New York City, who calls herself the Human Trampoline. Sometimes when I'm falling, flying, or tumbling in turmoil, I say, Oh, so this is what she means. She means we are bouncing at the Graceland, and as she loses love, it's like a window in your heart, and everybody sees you're blown apart. Everybody feels the wind blow. Lies to defend every love, every ending Oh, maybe there's no obligations now Hero's Nacht van het Goede Leven. Met Axel van der Ende. Op de verjaardag van Nelson Mandela, 18 juli, stond hij in de Ziggo Dome Paul Simon om 25 jaar Graceland te vieren. Het album dat hij opnam in en waarbij hij geïnspireerd werd door Zuid-Afrika. Een werkwijze die niet door iedereen werd toegejuicht. Hij trad op met werkelijk een eindeloze rij muzikanten, zijn eigen band in het nu. De complete Graceland-band die halverwege opkwam om bijna alle songs van dat album uit 1986 te spelen. Alleen de Myth of Fingerprints werd niet gezongen. En dan was er nog het a cappella-mannenbolwerk... Smith Black Mambazo from the Township of Lady Smith met het betere ademhalingswerk en een mooie samensmelting van stemmen. Maar uiteindelijk traden ze maar een kwartiertje op. Zij en Hugh Messakila, die ook de gast was, kregen een eigen plekje... zodat de voorprogramma's Annex Pauzes hiermee slim in het concert waren verweven. Twee uur en drie kwartier duurde het feest uiteindelijk niet gering... en af en toe best een hele sta in de volgepakte vloer van het Ziggo Dome... Het deed een beetje denken aan de veel te volle concerten in Ahoy in de jaren 80. Simon Zelethy kwam op als, nou laten we zeggen, Van Velsen... die Leonard Cohen nadoet in de mini show, maar hij was vrolijk, goed gehumeurd en goed bij stem. U, u hoorde Graceland uit de tour die werd opgenomen in 1991. Karo's Nacht van het Goede Leven tot uh, 6 uur. We hebben net de Nieuw Shining live gehoord. Aan het einde van de uitzendsessie van deze nacht ontvangen we nog een band. De Backbeat Collective. Tussendoor filmrecensies, de Floriade en straks het spel Trans Europa. Maar af en toe halen we ook even adem. Daar is s nachts net wat meer ruimte voor. Ook als je aan het werk bent. Neem af en toe een extra teug. We zitten nog net niet op de helft van het jaar. Er is nog genoeg tijd om druk te doen. Ik lees Het voordeel van je huid door Stijn Franken. Zondag, als ik mag, zal ik neerstrijken op je schouders, je vleugels rust aansmeren, mijn vingers verdiepen in de traagheid van je adem. Ik zal mijn beste handen aantrekken, je wervels natellen, je weten weken in een steeds oeverloze meer van smeltende dromen. Ik zal je wijzen op het voordeel van je huid. Zondag, als ik mag. China Crisis en Arizona Sky. We wandelen deze nacht langs alle floriades die tot dusver in Nederland te bezoeken zijn geweest. Na Rotterdam 1960 en Amsterdam 1972 wordt in 1982 de derde floriade opnieuw bij de hoofdstad gehouden. In het recreatiegebied Gasperplas in Amsterdam Zuidoost. U hoort het begin van een lange documentaire en Hugo van Rijn die een nieuwe groente ontdekt in het NOS Journaal van 8 maart 1982. 1982 was het jaar van de Floriade de Floriade dat is een evenement dat eens in de tien jaar ergens in het land wordt gehouden een evenement met zoveel facetten dat je er vele en vele malen terug kunt komen en steeds weer nieuwe dingen ontdekt. Nadat de koningin in begin april de Floriade had geopend, gingen ook wij kijken. Het beton van de Bijlmermeer tegenover het groen van de Floriade. Het is slechts een van de vele tegenstellingen die de tentoonstelling biedt. De Floriade is deels overdekt, maar voor een heel groot deel in de open lucht. Nu nog groen, straks in honderden kleuren. Naast de mooist denkbare siertuinen is er ook het simpele daktuintje. Tegenover de rieten nederzetting uit de prehistorie... staat de 76 meter hoge toren Voor bezoekers die van een overzichtje houden. Er is een piratenschip voor de kinderen en een planetarium voor ouderen. In sommige kassen wordt op dit moment nog druk gewerkt. In andere groeit al van alles. Zelfs paksoi, een geheel nieuwe groente die je kunt bereiden als zuurkool. Maar met al die tegenstellingen, wat is de Floriade nu precies? Ik denk dat iedereen daar een verschillend antwoord op heeft. Het Nationaal Bureau Toerisme zal zeggen... het is een uitstekende Holland-promotie. Ik denk dat uh, de fruitkwekers zullen zeggen... een uitstekende mogelijkheid om in het Nederland fruit te propageren. En Ik denk dat wij als Florianes in algemeenheid zeggen... om de grote massa dichter bij de groene wereld te brengen. Eén ding is de Floriade in elk geval, en dat is goed bereikbaar... Met de metro recht voor de deur en met de nieuwe Gaasperdammer snelweg die ook vlak voor de Floriade opengaat. Ik weet het sinds gisteren. Jij bent weggegaan, ben je kwijt. Oh, Suzanne, ik had wel een plan, maar wat ik niet kreeg was de tijd. Ik schreef voor het eerst weer een lied, lief, maar het is een ode aan jou. Dus ik zou niet echt weten meer waarom ik het zingen zou. Maar nee. het is altijd suiker en azijn. Er zijn dagen bij, grote dans dansvloer nog te klein. Er zijn er ook juwelen die verdrinken in Sagra. Zijn de dagen van zijn lief? Dus, dus ik vraag je, mocht hij bestaan? Zeg hem dan dat ik alleen ben hier en ik neem elke hulp graag aan. Het heet is altijd suiker en zijn. Er zijn dagen bij de grootste dansstoel nog te klein. Er zijn er ook jullie die verdrinken in shagrain. Ik ben echt nooit meer terug. Maar het feit dat je hier wel ooit was, gloeit als de zon warm in me rul. En alle dromen laten ze komen. Ik weet dat op een suiker en er zijn. En dan liggen ze de scherpe voor allemaal zijn ze altijd onze dromen zijn. De kans voor nog te klein. Opgenomen in de studio in Memphis, waar ook Elvis Presley zijn albums opnam. En wie goed luistert, herkent er Fire and Rain van James Taylor in. min of meer een Hollandse bewerking in een Amerikaans jasje. Akda en de Munnik, uiteraard suiker en azijn. Op uh, 5 juli overleed filmmaker Ruud van Hemert op 73-jarige leeftijd. Als zoon van uh, tv-maker Willy van Hemert ging ook Ruud aan de televisie... Maar zijn voorkeur ging vaak uit naar komische en schunnige satire. Hij begon bij de Fred Haché-show en bij Barend is weer bezig. In zijn filmografie zijn Honneponnetje, Schatjes en Ik ook van jou bekende titels. In 2004 sprak Stefan Stassen in het Theater van het Sentiment... bij de KRO op Radio 2 met Ruud van Hemert over 1966. Op 21 juni in dat jaar kreeg van Hemert een prijs voor jeugdtelevisie uitgereikt in München. Hij maakte voor de VPRO de jeugdfilm Snoeken... Ruud van Hemert vertelt over die tijd en kijkt vooruit naar een toekomst die inmiddels achter hem ligt. Hij staat namelijk vrijwel letterlijk op het punt naar het buitenland te vertrekken. Luister mee naar een mooi gesprek uitgezonden op 21 juni 2004 met regisseur Ruud van Hemert. Voor ons volgende gesprek hoeven we alleen de berichten in de krant te volgen... want op onze kroondag werd de meest prestigieuze prijs voor jeugdtelevisie uitgereikt in het Duitse München. Inzendingen uit heel Europa waren op het festival te zien... maar het was de VPRO die trots met een van de prijzen huiswaarts keerde. De 27-jarige regisseur Ruud van Hemert maakte voor de VPRO de jeugdfilm Snoeken... die deel uitmaakte van de serie Een Eiland in de Finkeveense Plassen. Hij kreeg voor Snoeken die, die bijzondere -jeunesse, waarbij ook nog eens een bedrag van prijeunesse werd uitgekeerd. En vanavond staat hij op het erepodium van dit theater. Goedenavond, Ruud van Hemert. Ja, hallo. Hallo. Ja, wat betekende de prijs voor jou? Nou, dat is een, een, een soort erkenning. Want ik heb uh, toen... Tom Haasbos was toen hoofd uh, kindertelevisie bij de VPRO. Ja. En die, uh, die heeft mij ook uh, aangenomen. Uh, en hij, hij maakte kabouter kandelaar. En ik moest dan de rest vullen... En dat waren, op dat moment waren dat uh, ja, poppenfilms uit het uh, Oostblok. En, uh, je had ook een uh, soort kinderjournal, dat heette de Verrekijk We er allemaal dingen van buitenaf en dan sprak ja, dan Koen het uh, commentaar in en zo. Maar dat, er hield dus helemaal verder niks in, het was gewoon vulling. En toen ja. heb ik uh, ontzettend gevochten, zoals ik mijn hele leven gevochten heb voor alles. <laughs> Uh, om die uh, jeugdtelevisie uh, te liften en daar gewoon een echt budget voor te krijgen, wat s'avonds voor programma's ook gold. Ja. Nou, dat is uiteindelijk heel schoorvoetend is dat gebeurd. Ik heb het zelf geproduceerd, zelf geschreven, uh, zelf geregisseerd, een eiland uh, gehuurd in de Vinkerveense Plassen. Nou, en toen heb ik daar een heel uh, programma omheen verzonnen. En een van de dingen was dat we, dat kwam ik toen allemaal tegen bij soort research, dat ze daar snoekjes uitzetten voor ja? vissers. Ja. Nou, dus dat, uh, en dat heb ik dan op een, een, een of andere educatieve manier vertaald. Hè, in in scènetjes met een jongetje en een meisje. En, en, helemaal vanuit dat eiland. En dat werd daar dus ook uitgezet. En wat ik me nog herinner is dat, dat ik helemaal verbijsterd was. Dat, uh, nou wat mensen elkaar ook aandoen dat die, die, die beesten elkaar al net als ze geboren zijn, elkaar opvreten. Is dat zo? Ja, dus het was cannibalisme. Ja? En dan heeft Jan de Bond, die is dus nu heel beroemd geworden, ja. maar die is bij mij uh, begonnen. En Zijn uh, ja. allereerste shot heeft hij gemaakt bij mij, namelijk van zo'n 1 centimeter lang snoekje, ja? die een 1 centimeter lang snoekje opvreet. En waarom doen ze dat eigenlijk? Ja, omdat, omdat die, die beesten, die, die vreten ook vissen. Die, die vreten, dat zijn kannibalen gewoon, zoals mensen in feite. Ja. Ja. Nou, maar uh, <laughs> dat, dat, dat was echt, echt heel, uh, heel indrukwekkend. Dus dat heb ik daar laten zien en dat was heel educatief. Er werd dan om een of andere reden ingezonden. Ik, ik wist er ook verder helemaal geen reet van. En toen moest ik ineens in München met mijn smoking, wat ik huurde... Uh, moest ik uh, opdraven en heb ik een prijs uh, gekregen. Ja, de prijs is, weet ik niet, want ik ben al zo vaak gescheiden... die zal ergens bij een ex zwerven. Maar het is wel een, een goede prijs. Het is meteen echt een hele goede prijs. Ja, en ook 1500 D-Mark hoorde ja, ik net van jou. Ja, 1500 D-Mark. Ja, die zal wel natuurlijk naar uh, de directeur van de VPRO gaan zijn... want die heb ik volgens mij nooit gezien. Maar was het eigenlijk een goede tijd? Zeg maar, vol met sleutelmomenten. Ja, ja. Dat, ja. Kijk, kijk zo'n prisiones, hè, dan denk je... Goh, ik sta in het middelpunt van het Belangvende. Iedereen vindt die film fantastisch. Uh, nou, nu gaat, het, nu gaat het allemaal lukken. En toen wist ik helemaal niet dat het gewoon allemaal ongelooflijke kommer en kwel zou worden. Ja. Ja, want ik heb met schatjes, wat ik later gemaakt want ik ben met die televisie weggegaan... om schatjes te kunnen maken. Maar pas nadat ik tien jaar met een script heb rondgelopen. Ja. En dat is, dat is een soort tendens in Nederland die er gewoon nog steeds is... Dat mensen dus niet zien wat iets is, begrijp je? Want Schaakjes is natuurlijk volkomen uniek. Nou, en ik kreeg voor, die, die, voor dat uh, snoeken kreeg ik die prisiones. En daarna heb ik nooit meer een prijs gekregen. En je zou dat zeggen bij de film oh, van, van, van Schaakjes, dan moet je dat beste uh, debuutfilm, het beste ja. scenario, meest originele film. Dat kan natuurlijk nog in meer terugkeerende kracht hè, over tien jaar. Ja, dat je dag, dan voor je, uh, heen, voor je hele uf meer, hoor. <laughs> nee, dat hoef je nee, dat, niet. Niet dat ik, dat, ik, dat ik verder kwaad om heb, maar het is gewoon een teken aan de wand van zo'n land dat eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd is in, uh, in film. Ja. En dat merk je ook gewoon nu, hè, want alles uh, staakt. Hè, mijn volgende, ik heb drie projecten liggen die echt fantastisch zijn. En ik krijg het gewoon niet uh, van de grond. Dat is ook een van de redenen waar ik denk... Uh, nou, ik ga lekker aan mijn huis zitten pielen in Spanje. Ja, want je gaat, ik krijg door dat je voorgoed vertrekt naar Spanje. Dat... Ja, dat zeg, dat zeg ik dan emotioneel. Ja. Uh, omdat ik zo ongelooflijk mijn, mijn hoofd stoot aan alles en iedereen. Maar word je, daar word je ook echt verdrietig van? Of... Ja, jongens. Het is echt het, vreselijk. Want ik vind gewoon dat, dat iemand die schatjes zijn mama is boos maakt... Uh, die, laat je gewoon, die laat je gewoon niet gaan. Die moet, die moet je dus houden, die moet je respecteren... en dan moet je gewoon wat mee doen. Nou, en ik krijg gewoon allemaal mensen op mijn pad... die net weer me erop houden. Het is echt niet te geloven. Ik denk, is die man nou gek? Of uh, hoe, hoe, hoe denken die mensen? Hm. Dus ik voel mij ook niet, uh, niet gerespecteerd. Dus ik denk, nou... Die Spanjaarden, ook al hebben ze met voetballen verloren, ik geef toe dat het slecht was, maar <laughs> uh, ik, ik koester ze helemaal, ik ben gek op Flamengo. ik heb daar veel meer vrienden uh, dan hier en ik ga gewoon kijken of ik daar iets, uh, iets op kan bouwen. Ja. Nou, dus uh, dat, uh, dat, dat, dat ga ik proberen, en misschien lukt het niet, dan kom ik weer terug, en misschien denk ik, godverdomme, ik moet toch, uh, oh sorry, godverdomme, nou, dat is niet Eh Kijk, Jos is dat in Spaans? Uh, dat, en, uh, um, ik denk dat, dat als het weer gaat kriebelen, ja. hè, als ik mijn olijf heb geplukt en het gaat weer kriebelen. Ja, misschien kom ik dan weer terug en dan ga ik toch maar weer iets proberen om bijvoorbeeld papa is razend van de grond te krijgen. Ja. Echt een fantastisch scenario, ik heb het ja. klaar. Ik kan het zo maken, oh, dat is geen geld. Wij doen alsof het vandaag, uh, vandaag acht, precies 38 jaar geleden is. E heb je het gevoel dat dat lang geleden is? 38 jaar? Ja, dat is... Uh, nou, aan de ene kant is het uh, zo dat ik me... me uh, ik, ge ik geef heel veel les aan jonge mensen. En uh, acteren ook. Ehm... Um, maar ik heb ook helemaal niet het gevoel dat ik oud uh, ben. Ik, uh, ik heb het gevoel dat ik, wat ik eigenlijk altijd heb gehad... dat ik gewoon midden in het leven sta en ongelooflijke activiteiten uh, ontwikkel. Nou, en dat ik nu gewoon even de, de, de push nodig heb van iets voorkomen nieuws. En dan, uh, ja, weet ik veel wat ik dan uh, daarna ga, uh, ga doen. Je bent dus niet somber. Nee, ik ben, maar dat is mijn karakter helemaal niet. Dat is fijn. Uh, dat is toch fijn dat je dat... Positief uh, ingesteld, hoewel ik net uitgemaakt heb met mijn vriendin. Want ik maak het, gewoon dat alles uh, wat, waar ik hinder van me ondervind... Dat gaat er gewoon uit, zodat ik een push kan vinden om... Ja, om gewoon met uh, nieuwe vreugde tegen het leven ja. aan te kijken. En uh, ik ben, ondanks het feit dat... Dat vinden mensen zo leuk, omdat in de kranten te zetten, dat het met mij werkelijk niet, uh, niet te leven valt. Maar dat valt er echt heel erg mee, hoor. Een best een aardig man, maar wel heel gedreven. En wat maakt jou aardig dan? Nou, ik heb veel, veel uh, liefde voor mensen. Ik hou rekening uh, met mensen. Uh, ik ben niet haatdragend, bijvoorbeeld helemaal niet. Zelfs tegen Rob Houwer uh, niet te zien. Maar, nou, ik kan je op een briefje geven... dat mensen heel veel plezier met mij kunnen hebben, hoor. Ja. Hey, morgen, ga, ga je ook echt morgen weg? Ja. Ja, dat is ja, het. He, ja. is, uh, dat is echte koffers uh, met, met koffers de en de al. Mijn koffer ligt nu klaar, alleen moet ik dan de verhuizing nog doen. Ja. Uh, dan hey. moet, ik, moet ik gewoon uh, mijn auto ophalen, verhuizing regelen. Maar, kijk, dat huis wat ik nu, uh, waar ik nu mee bezig ben, daar kan ik niet in zitten. Maar het doe het wel. Ja. En het enige wat ik heb is een zaklant. Er is geen licht, er is nog geen water. Dat moet allemaal nog. Uh, gaan regelen en kijken of dat ook te regelen is. En wel een mooi bed. Fijn bed. Nee, nog niks. Ook geen bed? Nee, dat moeten we allemaal okay. nu gaan regelen. En als het niet uh, zo op korte termijn te regelen is, dus ga ik even naar een hotel... en dan zorg ik dat het voor elkaar komt. Dat vind ik wel leuk, hoor. Ja, ik wens je heel veel geluk. Ja, In Spanje ja, Dat vind ik heel liefde. En bedankt dat we uh, uh, precies 38 jaar terug in de tijd mochten. <laughs> ja, oké. Okay, okay. Heel je diensten? Dag. kiss me hard before you go summertime sadness i just wanted you to know that baby you're the best i got my red dress on tonight dancing in the dark in the pale moonlight draw my hair up real big beauty queen style feels out Anna Del Rey en Summertime Sadness. Trans Europa, goedemorgen. Ja, in het nachtspel Trans Europa geef ik u zometeen de eerste regel... van een Nederlandstalige hit in het Engels vertaald. Het gaat om de allereerste regels, dus de zinnen waar het lied mee begint. En we hebben een nummer gekozen waarin dat niet het refrein is. Het begint dus met het eerste couplet. We willen weten om welk nummer gaat het hier. De titel moeten we horen, de artiest mag ook, maar de titel is het belangrijkst. Straks bellen op 0800-1121 of mailen naar hetgoedeleven@karo.nl. Voor beide media hebben we voor de eerste juiste antwoorder een Nacht van het Goede Leven knijpkat. Hier komt de opgave. Welke Nederlandstalige hit zit verscholen achter deze vertaalde eerste regels? My diplomas are on the wall, my bed is made. I don't have my freedom anymore, only time to spare. 0800-1121 of hetgoedeleven@karo.nl voor welke titel de schouw gaat achter deze opgave. In het Engels, maar we moeten de Nederlandse titel weten. My diplomas are on the wall, my bed is made. I don't have my freedom anymore, only time to spare. 0800-1121 of hetgoedeleven@karo.nl in het spel Trans-Europa. Ik ben benieuwd. About their past And as I looked around I began to know Afkomstig uit IJsland zijn ze of Monsters and Men en dit nummer staat op hun debuutalbum My Head is an Animal. Als je ze live wilt zien moet je even naar de zuidenburen. want in augustus geven ze een optreden op Pukkelpop Mountain Sound was dit nummer. Trans Europa. Goedemorgen. Ja, het spel Trans Europa. De opgave was deze: My diplomas are on the wall, my bed is made, I don't have my freedom anymore, only time to spare. Maar welke Nederlandstalige hit gaat daarachter schuil? Trans Europa. Goedemorgen. Goedemorgen. Oh. Ja, hallo. Goedemorgen, met wie spreek ik? Hallo. Hallo. Goedemorgen, dus ik was er toch wel aan de beurt. Jazeker, u bent aan de beurt. Ja, ik wilde iemand anders gillen met Trans-Europa u... <laughs> Ja, dat klopt. Dat is de titel van het spel. Ja. En u bent meteen de eerste deelnemer, de eerste kandidaat, dus u mag het zeggen. Ik denk ik denk aan zuster Russe van Rob de Nijs. Nou, geweldig zeg. In één keer helemaal. Was het, was het zo makkelijk? Ja, vind, ja, als je de teksten van de van, van, van Nederlandstalige muziek een beetje kent wel, ja. ja. En als je dus vanuit Engels ook nog een beetje vertalen kunt naar het Nederlands. Was geen probleem ja, eigenlijk. Dan, nee. dan is het op zich was deze niet zo moeilijk. Oké, okay, nou maar heel fijn, veel. Is, is ja. Die eerste die je speelt, ik weet het niet, maar. Nou, dan, uh, dan bent u de eerste winnaar, dan mag ik u belonen met de Nacht van het Goede Leven knijpkat. Heel mooi, dankjewel. Ja, dus als ik u nog even... Ik heb vaker gebeld met, uh, ja. met de jonge dame die we dus normaal presenteert. Ja, man. Adeline, ja. Dan kwam je er vaak niet tussen. Nou ja, dan is het toch een keer gelukt. En dat, is zo, en, en die, dat spelletje wat zij speelt is ook wel heel moeilijk. Dat vind ik ook wel een beetje moeilijk. Om te ja. moeten raden met die aanwijzingen die je geeft. Ja, ja maar het is ook natuurlijk, hè, in, in de nacht dan heb je natuurlijk de tijd om even goed te kraken hè, met de hersenen. Dat is wel. Ja. Goed, hartelijk bedankt. Blijf even aan de lijn dan hey, noteren we uw gegevens. Jo, succes met je programma. Dank u wel, dank u wel. We hebben ook een, uh, dag. We hebben ook een winnaar via e-mail, dat is Wil Reis. En ook die heeft het goed. Dag, zuster Ursula van Rob de Nijs. Het juiste antwoord in uh, het spel Trans-Europa. Het gaat niet goed en het gaat niet slecht, het gaat er tussenin. Maar ik wil niet om het leven heen, ik wil er middenin. Dag allerliefste van mijn hart, ik zeg je nu vaarwel. Ik wou met jou de hemel in, maar jij koos zelf de hel. Het spijt de lieve schoonpapa, ik dank heel veel aan u. Het huis dat u ons gaf, kwam regelrecht uit avenue. Dag vader en dat moeder.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 Stap eruit, ik ga. M'n rugzak en mijn tentje mee, de vlinders achterna. Tracy, I haven't left this house in, in years. Then isn't it time you did? Oh, no, Tracy. We'll have your father meet with him. I, I don't want to be seen like this. The neighbors haven't seen me since I was a size 10. Don't make me do it, Tracy. Ma, it's changing. free. Meet you. I'm Mr. Pinky. It's so nice to meet you. Tracy, is this your older sister? Flattery will not distract Miss Turnblad's agent. 54 Double D. triple <laughs> I hit the buffalo! Cutest chicky that you ever did see. Hey, Tracy, hey, baby, look at us. Where is there a team that's having fabulous? I let go, go, go, go the past now. Say hello to this red carpet, right? Yes, I know that the world's spinning fast now. Tell Lola Bridgetta to step aside. Your mom was working in the 60s. Bop, bop, bop, Travolta als Edna Turnblad en Nicky Blonsky als zijn haar dochter... in de musicalfilm Hairspray. Heb ik eigenlijk net pas ontdekt. Beetje laat komt er de film Rock of Ages. Dat is net als Hairspray een theaterproductie... waar nu ook een bioscoopversie van is. Robert Kamer praat er in het volgende uur ook over. Hairspray heeft een Nederlandse versie gekend in de theaters. Nu, uiteraard, niet meer. Maar ik zou hem graag met terugwerkende kracht nog eens zien. Feestelijke muziek daarin. U hoorde Welcome to the 60s, waarin Tracy Turnblad haar moeder, gespeeld door John Travolta, wil laten kennismaken met de nieuwe veranderende tijd buiten hun huisdeur in Baltimore. Een Floriade-fragment in het lint van audio over deze tentoonstellingsreeks... die eens in de tien jaar plaatsvindt ergens in Nederland... met de tuinbouw als trotse aorta. In 1992 is de Floriade in Zoetermeer. Voor Hier en Nu van de NCV op 6 april 1992... praat verslaggever Kees Bransma met hoofdontwerper van de Floriade Michiel de Ruiter. Is de Floriade niet eigenlijk een tentoonstelling voor vakmensen? Nee, het is, een, het is een tentoonstelling niet alleen voor de vakwereld, het, het is een grote publieke tentoonstelling, met daarin ook een deel voor de vakwereld. Uh, uh, en het gaat uh, ook niet alleen over tuinbouw. Het heeft een soort heel. Uh, een brede scope waarbij eigenlijk alles wordt getoond en het is een uh, activiteit Alles wordt getoond op het gebied van uh, de tuinbouw, de parken, uh, de tuinen, uh, de waterschappen tonen, hoe Nederland onderloopt, uh, de overheid toont wat er onder de grond gebeurt. Dus het is een hele uitgebreide expositie. Hoe groot is het terrein nu waar de Floriade dit jaar wordt georganiseerd? Het terrein is uh, bijna 70 hectare groot. Voor mensen die niet zo gemakkelijk in hectare zitten, zeg ik altijd maar... dat is bijna 130 voetbalvelden. Dus dat is een gigantisch uh, terrein. Uh, daarom hebben we daar ook uh, interne uh, transport op... dat mensen gewoon met een monorail en met een antieke tram... door het gebied heen kunnen reizen, bijna. Kunnen we nu eens even over de Floriade gaan lopen dan? Ja, nou, we kunnen wel gelopen, maar even kijken, we hebben hier een elektrocar staan. Dus ik denk dat het best is dat we met z'n allen maar even die elektrocar klimmen. Goed, we staan nu in dat exposarium, dat is bijna die anderhalf hectare grote hal. Het voorgedeelte, dat kun je zien, dat, dat zijn dus eigenlijk, laten we zeggen, de tentoonstellingen die daar een half jaar blijven staan. Het achtergedeelte, de helft van de hal, die, gaat, die wordt dertien keer gedurende dit jaar verwisseld. Dus we beginnen met een grote bolle expositie en dan, laten we zeggen, elk, bijna elke drie à vier weken is er een complete nieuwe expositie. Is het nou de bedoeling dat mensen die hier de Floriade komen bezoeken... alleen maar kijken? Of kunnen ze ook nog wat doen? Ja, het is, we hebben net met name in deze want dit is de vierde in de reeks... Uh, met deze Dezenstons uh, is met name de aandacht gefocust... op een hele groot aantal activiteiten. Uh, een van die activiteiten uh, is bijvoorbeeld uh, Holland onder Waterland... waarbij je op een soort interactieve manier wordt geïnformeerd... over uh, wat er uh, met Nederland zou gebeuren... als er geen hoogheemlandschappen en waterschappen waren. En zo zijn er nog... Een hele hoop van dat soort uh, activiteiten hier op de Toostse te beleven. Kunnen we eens even bij dat Holland-onderwaterland gaan kijken? Ja, ik denk dat dat een leuk idee is, want uh, dat, dat draait momenteel voor een deel. Nou, we zijn dan hier nu, uh, laten we zeggen, bij uh, de uitzichttoren hè, van uh, 70 meter hoog. En die kijkt uh, ook neer op dit gebied. Dat is Holland onder Waterland. En daarin laten de waterschappen en de hoogheemraadschappen zien... wat er zou gebeuren als ze niet waren. Nou ja, dan was dit dus allemaal water. Want dan zou dat water, zou dus nog een meter hoog staan daar als de dijk. Als het zeeniveau. Want dan zit hier 4,5 meter, meter onder de zeespiegel. Is dat hier... alleen voor dit gebied of ook voor de rest van Nederland? Nee, dat, gebeld, dat geldt voor het hele westelijke deel van Nederland. Want je zou dus echt kunnen spreken over Breda aan zee en Amersfoort aan zee. De trots besteedt in 1992 een televisieuitzending aan de Floriade. Die wordt gepresenteerd door een reeks kinderen. Met daarin een heerlijk liedje door een fijn kinderkoor, Als waren het de jaren 60. Gisteren heeft de koningin hier in Zoetermeer de Floriade geopend. Nu denken we misschien dat het alleen voor grote mensen is. Maar voor ons is het ook heel leuk. De Floriade is een hele grote tuin waar je allerlei bloemen, bollen, groenten en fruitkunst zien groeien. Een paar jaar geleden zijn ze hier in deze polder gaan scheppen en nu, vandaag op 10 april, is de Floriade af. De Floriade, Floriade, het is de vierde keer dat de Floriade te bewonderen is. Het begon in 1960 in Rotterdam. Toen hebben ze speciaal voor die Floriade nog de Euromast gebouwd. En die is er nu nog. Om het 10 jaar wordt er dus zo'n tentoonstelling gehouden. In 1972 en 82 werd Floriade in Amsterdam gehouden. Nacht van het goede leven met Axel van der no Merwe Once in a while I've got a story, ain't got no mind, brother. Let the bad guy win every once in a while I ain't got no steps I'm gonna let the music move me around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 Speciaal voor de bezoekers en de pleziermakers van de Tilburgse kermis... die gisteravond werd begraven, zoals dat jaarlijks gebeurt aan het eind van juli. Het moeten miljarden omwentelingen geweest zijn in alle vormen van groot vermaak... en op de nostalgische kermis met mooi oud materiaal. Daar vlakbij is jaarlijks een tentoonstelling met uh, foto's en video... over de lange geschiedenis van de kermis... en een aantal schitterend volwaardig draaiende miniatuurattracties... Ik kwam er met een mooi boek vandaan in dit keer. Een nieuwe uitgave over stoomcarousels, geschreven door Henny van Oers. Ingedeeld op exploitanten met tekst, foto's, entreebiljetten... en andere bijzonderheden over de reizende stoomcarousels... zoals die van 1880 tot aan de Tweede Wereldoorlog veel te vinden waren. Voor de makers en de belevers, deze Billy Preston... Will it go round in circles? Yes, it will. Zometeen film in het derde uur van de Nacht van het Goede Leven. We gaan kijken en we gaan erover praten met Robert Kamer. En in het laatste uur de Backbeat Collective. Live in de Nacht van het Goede Leven. Tot zometeen. Cairo's Nacht van het Goede Leven.